Volgens Hillen kan Nederland er nog steeds vanaf, al hangt er wel een prijskaartje van 270 miljoen euro aan. Dat is het bedrag dat Nederland uittrekt om de twee test jsf te kopen... en mee te doen met de opleidingen van de piloten. In Overijssel is een provinciebestuurder vlak voor zijn herbenoeming afgehaakt. De VVDR Klaassen stapte enkele minuten voordat hij geïnstalleerd zou worden uit de politiek. Tot verrassing van de statenleden haakte hij op het allerlaatste moment af.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 Thank you. Welkom terug bij Peaceful Radio Uur 2 van aflevering 720. De website van Peaceful Radio is PeacefulRadio.eu. Of peacefulnews.nl. Wat jij wil. We zijn dit uur geopend met Celtic Angel volume 3.